Dit is Jeroen met de Tennooys De Europese Unie schiet Frankrijk te hulp bij de nasleep van de aanslagen in Parijs. De Franse regering deed een beroep op een nog nooit gebruikt artikel in het EU-verdrag. Dat verplicht EU-landen om bijstand en assistentie te verlenen aan een lidstaat die het slachtoffer is van gewapende agressie op zijn grondgebied. Op welke manier Frankrijk hulp krijgt, is nog niet bekend. In Frankrijk zijn vannacht weer meer dan 100 huiszoekingen gedaan... in de jacht op terroristen, meldt minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken. Of er ook arrestaties zijn verricht is nog onbekend. Ook in Syrië voerde Frankrijk de strijd tegen terreur op. Franse gevechtsvliegtuigen hebben vannacht opnieuw zware bombardementen uitgevoerd... op het IS-bolwerk Raqqa. In Egypte zijn twee medewerkers van het vliegveld van Sharm el-Sheikh opgepakt... in verband met de bomaanslag op het Russische vliegtuig boven de Sinaï. Volgens Egypte hebben ze geholpen om de bom aan boord te brengen. Vandaag heeft de Russische geheime dienst gezegd dat er sporen van explosieven zijn gevonden. President Poetin spreekt voor het eerst van een terroristische daad. In Rotterdam heeft een automobilist een ravage aangericht... waarbij zijn zes mensen gewond geraakt, onder wie hij zelf. De man reed op de ringdijk waar op dat moment een file stond. Hij koos met zijn auto het fietspad waar hij twee fietsers aanreed. Vervolgens reed hij door en schampte op een kruising een taxibusje. Daarna botste de auto met hoge snelheid tegen een stadsbus. De Rotterdamse politie zegt dat de gewonde bestuurder wordt aangehouden... zodra zijn toestanden toelaat. De Stichting Natuur en Milieu stapt naar de Europese Commissie... vanwege de vergunningen voor de kolencentrale in de Eemshaven. De vergunningen zijn in Nederland goedgekeurd door de Raad van State... maar volgens de Milieuorganisatie zijn de vergunningen... in strijd met Europese richtlijnen. De natuur en Milieu vindt dat de centrale te veel schadelijke stoffen uitstoot. Het weer, het is 14 naar 15 graden. Vanavond weer regen. Aan de Westkust staat al een tijd lang westerstorm. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met Met nu U. Zfm luncht. U weet toch wel, als er, als er één vent is op de hele wereld... waar ik een godsgruwelijke hekel aan heb kunnen zijn. Owe <lacht> zak. Kan die vent niet uitstaan? Als ik de schoen zet, is avonds waren is morgens de vetels eruit. Weet je wat ik ooit van hem gehad heb? Een hoepel. Dat is het minste wat je krijgen kunt. Een hoepel. Een hoepel. Dat is niks met een, met een, met een, met een randje erom. Ik heb, toch, ik heb je toch uitvoerig verteld van Sinterklaas een pen, tien jaar geleden. Heb je dat op de cd? Nou, gooi hem maar weg. Want het is niet waar wat erop staat. Het is niet waar. Hij is nooit bij ons thuis geweest. Ik heb u toen verteld dat hij binnenkwam in de kamer met een spray om. Uh, die asbak erop, weet je wel. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik ben nu een beetje ouder en wijzer en ik, ik zou dat soort stommiteiten niet meer vertellen. Ik, ik, ik wil nou de waarheid vertellen op toneel of ik ga er niet meer op. Ik heb zo'n godschuwelijke hekel aan die vent. Hij is nooit bij ons binnen geweest. Nooit. Nooit. Op strooienavond zaten we te zingen thuis met zes kinderen. En de, maar hij kwam nooit binnen. Nooit. We hoorden wel gerommel op de gang. En de deur ging ook open. En dan dacht je, nou, daar komt hij dan eindelijk. Niks hoor. Weet je wat hij deed? Stak de hand in de kamer. <lacht> Zag je alleen een witte handschoen. En die flikkerden een paar van die klotennoten in de kamer. Mijn opa heeft nog zijn, zijn enkel gebroken over een van die rotnoten. Hebben ze s'avonds nog naar het ziekenhuis moeten brengen op, op, op strooienavond. En dan zei ik tegen mijn moeder, maar waar, waarom komt hij niet binnen? En dan zei ze, ja, dat kan niet binnen, kom een Heeft het zo druk? Heeft het zo druk? Dat was niet waar, had het helemaal niet druk. Hij zat de hele dag bij en Dreesman te lullen. Huh? Ja, sorry, neem me niet kwalijk. Neem me niet kwalijk, mensen. Ja, ik, ik kan me erover opwinden. Ik kan me erover opwinden. Ja. Maar ik vind het een leuke avond vanavond. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, Toon Hermans. Dit uh, was daar een hele andere conferentie... als uh, de eerste Cindy Klaas. Maar ja, die man die heeft die show, die show zo, zo vaak gedaan. Emy, dat, dat is niet normaal. <lacht> ja, ik, ik zag jou helemaal schudden, maar ik denk, nou, dat, komt dat wel goed met jou? <lacht> ik vind dat geweldig. <lacht> ja. Mijn oma zei altijd de one man Show. De one man Show. Nou had ze nog gelijk aan ook, want het was het maar one. <laughs> He? ja. oh, oh, oh. Even terug naar vroeger. Oh, oh. Zeg, weet je nog, het lijkt zo lang geleden, minstens veertig jaar naar jouw idee. Waar blijft de tijd, je bent de jaren kwijt.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 Haan en zij Wat ja, hield je toch ontzettend Toen was gelukkig nog heel gewoon. Ja, in die tijd had ik ook nog dreadlocks. Maar ja, dat is wel heel erg lang geleden natuurlijk. Nou ja, goed. Nou, op de valgreep komt er nog een verzoekje binnen. Uh, die gaat regelrecht naar Texas. Irving, Texas. Voordat ze naar het werk gaan, kunnen ze nog eventjes meeluisteren. Ik heb hem gezocht, ik heb hem gevonden. Dus hier komt-ie. It must have been colder in my shadow To never have sunlight on your face You've been content You always want to step behind I was the one with all the glory While you were the one with all face without a name You are the wind beneath my wings. Roger Whitaker. The wind beneath my wings. Eigenlijk had ik het nummer van Bad Mittler uh, erbij moeten hebben. Maar ja, ik denk dat Bad hebben een ATV dag vandaag, gok ik. En uh, hij ging uh, speciaal de kant op van, uh, van Irving in Texas. Want daar schijnt schijnde te spoken met, uh, met zware onweer. Regen, hagel, sneeuw. Uh, Tornadootjes heb ik al meegekregen, dus het gaat allemaal uh, wel heel erg goed. Nou, we zitten uh, nou, net een minuut vanaf Om nou een minuut vol te gaan praten, om jullie te gaan vervelen met het gezeur van mij. Doe het gewoon een half minuutje eerder. MK, bioscoopnieuws. Ja, Zo. nou doe we hem pas open. <laughs> ik zat er net ook al mee te kletsen. Echt waar? Ja. Ik had niks in de gaten. Ik dacht nou bij mezelf, ik, denk, ik zit daar naar voor Een letterloze mompelaar. Ik ja, ja, ja, zie ja. het wel, maar ik hoor Schroef het niet. Met je. <laughs> Kom aan. Hier is de bioscoopagenda voor deze week. Uh, vanaf uh, vandaag tot volgende week. Iedere dag om acht uur draait Spectre, de nieuwe James Bond film. Door een mysterieus bericht wordt 007 geconfronteerd met zijn verleden... en moet hij een duistere organisatie ontmaskeren. Natuurlijk het nodige spektakel in. De film is vanaf twaalf jaar en ouder. De regie is van Sam Mendes en de, uh, Daniel Craig speelt natuurlijk weer James Bond. Hij draait iedere dag om acht uur, een zaterdag om zondag, om zeven uur s'avonds en om kwart voor tien s'avonds. Dan is het een dubbele, dubbele voorstelling. Ja, zo, daar ga ik heen. Dat is een lange film. Ja, ik wil ook graag heen. Ik heb hem al gezien. Je hebt hem al gezien? Ja, de, ja. Butler, de Butler heeft het gedaan. Oh. Mm -hmm. Nou, dan weten we dat ook. weer. hoef ik ook niet heen te gaan. Dank je wel, hoor. <laughs> <laughs> voor de kinderen is er woensdag en zaterdag, zondag. De Club van Sinterklaas en de Verdwenen Schoentjes. Het is de vierde bioscoopfilm van de Club van Sinterklaas. De populaire kinderserie is al 16 jaar op televisie te zien. De avonturen van de bekendste Pieten van Nederland: Testpiet, Koele Piet, Muziekpiet, Piet, Hoge Hoogtepiet, Keukenpiet en Danspiet zijn een begrip voor kinderen en volwassenen. De film wordt geregisseerd door Ruud Schuurman... en de productie wordt wederom verzorgd door Tom de Mol Productions... in samenwerking van met Van Beers Films en Continent Farm. Dutch Filmworks brengt de familiefilm uit in de bioscoop. Dat is natuurlijk voor alle leeftijden. Dan hebben we, uh, die draait uh, iedere woensdag, zaterdag en zondagmiddag om half twee. Om half vier is er een andere kinderfilm. Oh. Dat is Hotel Transylvania deel 2 in 3D bij heftig klinkt Ja, die is heftig. Mm -hmm. Alles lijkt op rolletjes te lopen in Hotel Transylvania. Achter de gesloten kisten maakt Dracula zich echter zorgen... dat zijn schattige kleinzoon Dennis, een half mens, half vampier... nog geen tekenen laat zien dat hij een vampier is. Terwijl Mavis samen met Jonathan voor het eerst op bezoek gaat... bij haar menselijke schoonouders... schakelt Fempa Dracula zijn vrienden Frank, Murray, Wayne en Griffin in... om Dennis een monster in opleiding training te geven. Oh, mijn god. Ze weet alleen nog niet dat Dracula Zachereinige een heel, heel, heel ouderwetse vader, Vlad... een onverwachts bezoekje kon brengen aan het hotel. Nou. Als Vlad erachter komt dat zijn achterkleinzoon geen volbloed vampier is... en dat mensen welkom zijn in Hotel Transylvania, wordt hij pas echt bloednijdig. Woensdag, zaterdag en zondag om half vier. Zo, en dat, dat gebeurt allemaal in een Nederlandse bioscoop? Ja, dus vanaf zes jaar. Ja, ja. ja, want het is best wel eng. Dus ik hoef geen zes jaar te wachten om daar naartoe nee, te gaan. Nee, je mag, jij mag al. Nee, ik mag, al heen, ik mag, ik mag ja, nu al. Ja. Ja. Moet je nog iemand mee om je handje vast te houden? Nee, is er de mensen zat. <laughs> was dat het? Ja, dat was het. Nou ja, goed. Dat is kort. Ik heb het toch over, van, uh, zijn het dan de bioscopen in Nederland? Ja, uh, Nederland is een, uh, toch een heel apart land. Multicultureel, van alles gebeurt er. En we hebben het allemaal over elkaar en we weten alles van elkaar. Maar als het puntje erop aankomt dan, nou, dat valt het allemaal best wel mee. Kom uit het land van Pim Fortuin, en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van Krokette, Frikadellen. Die je tot aan de Spanselt. Oel mij van je microfoon erop. Ja, mooi is dat hè. Kom uit het land van e -mix, nooit uit de mode raken, was in je kraken op moment dat je het groot gaat maken, kom uit het land van rood wit-blauw en de Gouden Leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de Gouden Eeuw. Kom uit het land van plantages en fietsfierdaages.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 B. Lange Frans, het de land van. Ja, dat is toch Nederland bij uitstek. In cover uh, vind jij? Jazeker. Ja, jazeker, nou, ja. dat, dat is van korte Ik durf bijna niks te zeggen, want ik weet niet of die microfoon open staat. Nee, de microfoon staat open. Als, als het lampje brandt. Hè? Waar? Jij ziet het lampje niet. Nee. Dus eigenlijk moet we gewoon zorgen dat we hier een soort, soort rood lampje. Nee, geen rood lampje. Ik krijgen een hele gekke ding natuurlijk. En dan zit je in één keer weer uh, ergens heel anders. Nou ja, goed. Dat maakt niet uit. Uh, ik kreeg net, uh, net een berichtje van... God, uh, uh, Willem, praat je altijd met zo'n accent? Of speel je dat? Ik krijg de gekste vragen. Is... Uh, ik, ik heb het geprobeerd eruit te slaan, maar Het is niet weg te krijgen. Het is niet weg te krijgen, <laughs> hè? Nou ja, goed. Ze vinden het allemaal een beetje vreemd... Uh, dat het toch in Zandvoort uh, klinkt. En met een accent. Dus nou ja, speciaal voor uh, al die mensen die het dan vreemd vinden... Uh, heb ik dit. Het was twaalf uur in Venlo Het wordt niet een oude jong Toen iemand zei Hey, loop eens mij Het is hier nog niet gedoen Ik geg al aan en ik schrok ervan Hij je je niet gezien Je waart nog mooi Net zo mooi als toen gaan ze in het begin. Op het Kerkplein in november zag ik over de eerste keer. De wind die wijde droog en ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand al in de hand en ik doe wat doen, Onderweg heb ik me zelf verteld, het was niet meer als een blaad dat veld. Een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat blieft, dat was zo gezicht. Over de de zon en s'nachts de maan. ik hoop zo niet weer stom. Ik doe meer aan, oh aan mijzelf, ik doe dagen aan mijn stil. Wat is dit nou, een mooie vrouw, dit is weggegooid, geluk. En snaags in bed, sloop ik net, komt degene op een de scheeping mee. Mijn bed is kaal, mijn kamer kaal, en ik droom haar staan. Hij is iets zacht, als dons, als vak, en ik draai me En Hier weer, weer ik weer, en droom mijn mooiste zin. De lange te lang gewaar, ik ging door op halve kracht. Er bleef niks meer over van dit schiet, het greef langzaam tot een stil. Tot een puntje aan de Om op een oceaan zo groot. Ik heb alles over het woordje gehoord, ten haven krikbaar. Nergens voel, een fellow oogt hem naar hoe Hij Je keek mij aan en ik kijk oog aan, van Kiego's hier nou stond. Ik pieg oog hand en ik laag de wand, oog gezicht en hoe een naam. En hoe gek, ik, al hoor toen de zon. Aan den hemel kwam. met uh, november. Imka, kon je de tekst een beetje volgen, meisje? Totaal niet. Hoezo? <laughs> ik spreek geen Limburgs. <laughs> ja, uh, dat, dat, het, het valt toch wel mee? Ja, bij Twins, dat kan ik nog wel. Maar ik kan uh, Limburgs ook niet. Ja, ah, nee, nee, nee. Als je het, ja. het hebt over Rowanair, dan heb, je, dan heb je het over Limburg. Weet je waar ze vandaan komen? Maastricht of zo? Amerika. Ja, ja. Nou, het plaatje Amerika. Ja, ja, hoor. dat weet waar Amerika is. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ligt ik, bij de Peel. Uh, wat zeg je? Ligt bij de Peel. Ja, inderdaad. De Peel, ja, dat is een heel groot gebied. Ja. dus een uh, de zandverstuiving. En daar heb je ook uh, uh, schaalrozen Ken je dat? Nee. Oh, nou ja. De schuilrozen, dat, uh, die, dat een speciaal soort, die beweren zich eigenlijk... Uh, ja, de ene keer staan ze hier, de andere keer staan ze daar. Scharrelrozen, de naam zegt ja. het al. Oké. Okay. Nou ja, goed. Nog nooit uh, rozen aan de wandel gezien? Nog nooit? <laughs> nee. Dan zou ik eens zeggen, je moet eens naar de Peel gaan. We gaan eens even wat uh, anders doen. Als dat lukt tenminste. Hoor jij wat, hoor ik wat. Hoor jij wat? Ik hoor niks. Nee, hè? Nou, misschien als ik deze openschuif. Hey, zie je Rem Zandvoort? Wat zullen we nou krijgen? Imca Drommel. Ja. Oh, kijk eens. Goedemiddag, dit is het regionale nieuws van dinsdag 17 november 2015. Maandagmiddag is een man gewond geraakt tijdens verbouwingswerkzaamheden in Zandvoort... Het slachtoffer was aan het werk in een woning aan het stationsplein... toen hij van een hoogte naar beneden viel. Meerdere ambulances werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel gestabiliseerd... waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht voor verder behandeling. In eerste instantie zou er ook een traumateam worden opgeroepen... maar deze bleek uiteindelijk niet nodig. Steeds meer bultruggen doen de Noordzee aan. Nadat deze walvissoort eeuwenlang hier nooit is geweest... Zeven zijn er aangespoeld sinds 2003, waarvan Johannes Johanna de bekendste was. Ook de afgelopen dagen is er weer eentje gesignaleerd bij Amuiden en Rotterdam. Wetenschappers zijn er niet zeker van waarom bultruggen ineens weer naar ons land toekomen. In 1751 was de laatste Bultrugstranding. Daarna begonnen ze vanaf begin dit decennium weer te komen. Volgens zeeonderzoeker Mardik Leopold heeft de walvisvaart de diersoort destijds gedecimeerd... en neemt, nu neemt de populatie weer toe. De nieuwe generatie is bovendien reislustiger dan vroeger, vermoedt Leopold. Een sluitende verklaring voor de toename van bultruggen in Nederland laat op zich wachten. Johannes, die later Johanna bleek, strandde eind mei in 2012 op een zandplaat bij Tessel en overleefde dat niet. Meestal gaan de bezoeken wel goed. Voor onze kust eten de dieren vooral sprot. Onbekenden hebben maandagnacht de auto voor de gevel van ex-crimineel Martin Kok beschoten... Gisteren had Kok op zijn mistuit site een filmpje geplaatst van Willem Holleder. De video laat zien dat Holleder in een restaurant zit te dineren met een groep onderwereldfiguren... waaronder de in Sandam geliquideerde Lucas Boom. Ook een neef van Gwynetta Marta en haar Langer van York M. zouden aan tafel zitten. Het filmpje is stiekem van een afstand geschoten. Wat de mannen bespreken is niet duidelijk. De provincie Noord-Holland is niet van plan gemeenten en milieuorganisaties die meer windmolens willen op land tegemoet te komen. Noord-Holland houdt vast aan een maximum van 685,5 megawatt. Vier gemeenten, Amsterdam, Haarlem, Diemen en Waterland... en energiecoöperaties en milieuorganisaties zoals Greenpeace en Urgenda... stuurden onlangs een brandbrief naar de provincie waarin ze aandrongen op een ruimhartig beleid ten aanzien van windmolens. Het steekt de briefschrijvers dat de provincie niet verder wil gaan dan de 685,5 megawatt. En ook hebben ze moeite met de eisen waaraan initiatieven voor windmolens moeten voldoen. Zo moeten er minimaal zes molens op een lijn komen te staan... en moet de afstand tot de bebouwing minimaal 600 meter zijn. Daarnaast moeten initiatiefnemers twee oude kleine turbines saneren... om er één grote turbine voor terug te mogen plaatsen. In een brief laat gedeputeerde staten van Noord-Holland weten dat 6,85 685,5 megawatt inderdaad het maximum is... dat hiervoor is gekozen vanwege de impact van windturbines... op de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom zet de provincie in op andere duurzame energiebronnen... en energiebesparing, waaronder zonne-energie, warmtenetten... biomassavergassing en verduurzaming van de woningvoorraad. Gedeputeerde staten wijzen erop dat de ruimtelijke kaders... voor wind op land zijn vastgesteld door provinciale staten. De avondspits kan dinsdag last hebben van behoorlijke regenval. In de loop van de avond en vannacht gaat het flink stormen... met zeer zware windstoten van boven de 100 km per uur. Daardoor zal de ochtendspits van morgen, woensdagochtend, ook erg druk zijn. Dit was het regionale nieuws van 17 november 2015. Dan volgt nu het weerbericht. Het wordt een onstuimige dag. Vanavond valt regen, maar vanmiddag is er op veel plaatsen droog... of valt er wat motregen. De zuidwestenwind trekt in de avond flink aan. Vanavond en vannacht gaat het aan zee stormen en komt in het hele land zware windstoten voor. Vanmiddag is het, voor het, eerst, over, is het eerst overwegend droog, maar neemt de zuidwestenwind al in, iets in kracht toe. Later in de middag gaat het vanuit het zuidwesten langdurig regenen. De maximumtemperatuur van 14 of 15 graden wordt waarschijnlijk pas eind van de dag bereikt. Vanavond wakkert de wind pas echt aan. Aan zee gaat het stormachtig waaien en op sommige plaatsen later in de avond stormen. In het binnenland is de zuidwestenwind vrij krachtig tot hard. Bovendien komen er zware windstoten voor van 75 tot 90 km per uur in het binnenland en 90 tot 110 km per uur aan zee. Vannacht neemt de hoeveelheid regen wat af, maar blijft het onverminderd hard waaien aan zee en op de wadden een westerstorm. Kouder dan 10 tot 12 graden wordt het niet. Later in de nacht neemt de wind in kracht af, al blijft de kans op zware windstoten in het waddengebied nog lang bestaan. Morgen begint de dag omstuimig met een harde westenwind en in de kustgebieden kans op zware windstoten. In de ochtend neemt de wind wat in kracht af, maar aan zee blijft het krachtig waaien. Daarbij is het met maxima van 13 tot 14 graden niet koud te noemen. In de, loop, uh, in de ochtend wordt, er veel, wordt het op veel plaatsen droog, maar het noorden houdt kans op een beetje regen. In de middag en avond gaat het vanuit het westen steeds op meer plaatsen regenen. Donderdag en vrijdag wordt het droog, maar afgewisseld met flink veel regen. Daarbij waait het stevig en de temperatuur komt geleidelijk lager uit. Donderdag wordt het nog 12 tot 14 graden... maar vrijdag wordt het met maxima van 10 tot 11 graden al voelbaar frisser. In het weekend wordt het fris. Op zaterdag liggen de maxima tussen 6 en 8 graden. In de nacht van naar zondag kan het licht gaan vriezen. En op zondag komen de temperaturen waarschijnlijk niet boven de 6 graden uit. Daarmee is het bijna 10 graden kouder dan afgelopen zondag. Ook zijn er perioden met regen en is er kans op wit, licht, natte sneeuw. De Limburgse heuvels zouden wel eens wit kunnen kleuren. Er staat een matige wind die maakt het voor het gevoel extra koud. De gevoelstemperatuur ligt zondag overdag net boven het vriespunt... en in Zuid-Limburg voelt de buitenlucht, buitenlucht van 4 graden aan als lichte vorst. Volgende week blijft het koud met in de nacht de kans op lichte vorst. Het wordt wel minder nat en windrijk. Dat was het. Dat was het. Wat een verhaal, hè? Ik, uh, een storm. Ik zat weer met mijn oren te klapperen. En ik ben blij dat er een koptelefoon op zit. Anders waren ze weggewaaid. Nou, <laughs> binnen is het niet stil, hoor. Nou ja, goed. Het klonk, het klonk weer fantastisch. En dat brengt ons bij het volgende. Ja, nou ja, het liedje van de Sidekick, uh, het, uh, ik hoor het uh, wekelijks, alleen... Uh, ja, ik moest die jingle erbij zoeken. Goed zo. Dus ik heb even een hele goede doos gekeken waar de naam nou Ruud op stond. En daar vond ik hem dus. Maar, Mooi. Jij, maar jij vroeg een nummer van... Uh, Dion, Dion Warwick. Ja, alleen het nummer wat jij vroeg, komt niet voor in de, li in de lijst. Uh, dus, uh, oh, wat slecht. Ja, ik kan er, ik kan er ook niks aan doen. Ah. Mag ik er uh, zelf eentje uitzoeken? Ja vind maak jij Ik vind, een, geweldig, jij ik vind een geweldige zangeres natuurlijk. Ja. Nou pakken we deze. Like a summer Sama dan uh, het liedje van de sidekick, Diana Warwick. Hoe moet het zo? <laughs> ja, dat kan ook niet anders natuurlijk. <laughs> nou ja, goed, Imka die, die heeft het nummer gekozen en uh, niks aan hulde, zeg ik dan. Come back in the time, time, time. Black. With flowers and my love hope never to come back.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 De trommels, de Rolling Stones, Painted Black. Je zou zeggen, past dat wel uh, in voor het lunch? Ja, natuurlijk past dat wel. Af en toe even de armpjes beweren de polsjes beweren. Dat is, is trouwens voor mij wel even een, een, ja, een brugje die ik kan slaan. Want ik dacht dat ik uh, vandaag klaar zou zijn. Maar nee, dat is dus niet het geval. Straks om vijf uur ben ik er namelijk weer. Oh ja, ja. Al vijf tot acht. En met het programma Rock at CFM. En wat hoor je dan? Dan hoor je dus Rock Ballads. Je hoort rock, live concerten. Je hoort blues. Je hoort je hoort de film op te noemen. Gewoon lekker luisteren. Straks om vijf uur. Willem Bruis met Rock het CFM. But the flames go much We find. religions to, to paint us with salvation but no And down the wall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 Continuïde met Iron Sky. Ja, het nummer duurt in totaal 6 uh, minuten 13. Uh, je hoort hem nog wel, uh, wel weer komen. Ik zie in één keer Imka weer aanschuiven. Hé hey, Ima, Imka. <laughs> Hoi. <laughs> uh, had je er iets te vertellen? Of, uh, zeg je van, uh... Nee hoor, ik zit gewoon een beetje het nieuws uh, nog na te kijken. Oh jee, yeah. is er nog nieuws? Nee, niet echt. Nee, ze nee. mag maar, maar een stukje taart nemen dan. Ja, doe maar. Oké. Okay. <laughs> A long, long time ago.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 Heel zachtjes meezingen, klopt dat? Ja. Jij vindt het een mooi nummer? Ja. En welke vind je mooi dan? Deze van Domme Cleen of die van Madonna? Nee, de Domme Cleen natuurlijk. McLean, Cleen, de echte. Hè? Ik ben geen Madonna-fan. Ja, nee, je hoeft geen Madonna-fan te zijn. Ik ben ook geen fan van de pauze, maar hij, ja, kan okay. zo mooi, hij kan zo mooi viool spelen. <laughs> ja. ja. Maar Zomf ik vind Madonna niet mooi zingen, dus? Nee. Nee. nee. nee. Nou ja, de pauw speelt altijd de tweede viool. <laughs> dat, is dan, dat is dan weer jammer. Ja. ja. Maar ik heb nog een, een, een verzoekje. Oké. Okay. Um, en die, die, die moeten we naar Loenen aan de Vecht. Wij hebben de luisteraars en Loenen aan de Vecht. Wat vind je daarvan? Ja, gezellig. Ja. Heb ik vrienden wonen? Is dat zo? Ja. Ik, ik heb geen vrienden. Ik weet het niet. Nou. Nee, nee ik, ik heb wel Facebook. Ja. Maar ja, dat zijn ook vrienden natuurlijk. <laughs> <laughs> en um, nou, dat is een nummer van Gavin the Craw. Misschien zeg je nou wat. Mm -hmm. Ja. En uh, Not Over You, ken je dat nummer? ik horen. Als je het hoort wel. Ja. En anders zingen je me zachtjes mee. En we gaan de laatste vijf minuten in van Zandvoort-Lunst. En dan zit het er alweer op, hè, MK. Ja, het ging snel. Het was een o leuke ervaring om met je samen te werken. Oh mijn god. Nou, dat, was Mooi, de, dat was zometeen de portemonnee trekken, vrees ik. <laughs> Understood and I realize if you ask Evan The Crawl, Not Over You, ken yeah, jij dat nummer? Ja. Ik wou net zeggen, want anders <laughs> zat je wel heel erg goed mee te playbacken hoor, want de tekst ging aardig synchroon, ja. We gaan richting de klok van twee uur, Emine, dan zit het er wel op. Ja, het is snel gegaan. En uh, ik, ik vind het altijd heel erg jammer uh, als er weer een uitzending afgelopen is, dat ik weer klaar ben. Maar aan de andere kant, ja, om vijf uur ben ik er weer natuurlijk, hè. Ja, jij wel. <laughs> ja, ik wel. Ik kan er ook niks aan doen. Doe je goed. Ik, ik zet de eindtune er eventjes in. Het is niet de officiële eindtune, maar goed. Ik vind het gewoon een lekker nummer. Ja. André Brasseur. Ja, lekker nummers. Oude ja. tijden nou ja zeg, Oude tijden herleven, hè? Als je dit hoort. Ja, echt wel. Ja. <laughs> Daarom. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Voor het insturen van verzoekjes. Iedereen de groeten daar in Amerika, Canada, Zwitserland, Zerik. En Loenen aan de Vecht. Je hebt kunnen luisteren naar Zandvoort de Lunch. Met uh, Imke Drommel en Willem Bruist. Ik zou zeggen, tot straks tot vijf uur. Tot en dan volgende het dak, week. En dan gaat de dak eraf. Jij het volgende week? Ja. Oh, met wie draai je dan? Dat weet ik nog niet. Dat is een verrassing, hè? Ja, dat is dus een verrassing. Zie je, wem is net de efteling. Niks is wat het lijkt. Hé, oh. he? hey, fijne dag allemaal. Dag.